Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Op een informatie Onlangs is besloten dat in de wijk maximaal vijf jaar lang 600 asielzoekers worden opgevangen. Boze Rotterdammers zeiden dat het besluit wordt teruggedraaid. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam, die uitleg kwam geven, besloot de bijeenkomst vijf minuten te schorsen... wat de gemoederen hoog waren opgelopen. In Herugelwaard hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor de baby die vorige week dood werd gevonden in een schuur... De tocht begon om zeven uur vlakbij het huis waar het babylijkje werd gevonden. Voor het begin van de tocht had de burgemeester een noodbevel afgekondigd. Op sociale media verschenen berichten waarin werd opgeroepen om te vechten... precies op het moment van de stille tocht. Een jaar geleden gingen jongeren met elkaar op de vuist... en dat zouden ze nu weer willen doen. Uiteindelijk bleef het rustig. Er is een voorlopige deal tussen de EU en Turkije... over de aanpak van de vluchtelingencrisis... Vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie onderhandelt erover met Turkije. Het voorlopig akkoord betekent dat Turkije veel meer geld krijgt voor betere opvang van vluchtelingen. Er was een miljard euro beloofd, dat wordt in het akkoord 3 miljard. De EU wil daarmee voorkomen dat Syriërs massaal naar de EU komen. In ruil voor de betere opvang wil Turkije dat Turken eerder visumvrij kunnen reizen naar de EU-landen. De agent die wordt verdacht van het verkopen van geheime informatie is in het verleden door de AIVD afgekeurd voor een vertrouwensfunctie bij de politie omdat hij een Oekraïnse partner heeft. Zijn en haar familie konden niet worden gescreend omdat de AIVD geen samenwerkingsverband heeft met de veiligheidsdiensten in Oekraïne, meldt het bronnen aan de NOS. Het heeft dus niet te maken met zijn financiële situatie zoals eerder werd gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het minder nat. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen bewolkt en regent bij maximaal 12 graden. In het weekend droger en meer zon. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live, Live. ZFM met, met nu. Alternative FM. last is where we go 'cause it's what we own don't fit us skies black with birds screaming my words to the beating of the deafening dark and when we return from the top to descending to talk i hold the meaning of the words and said it's called a strange Het leuke is dat uh, we ze, in het eerste uur hadden we een uh, Volendamse groep met uh, en Dat uh, begon een beetje tam, maar het nummer uh, eindigde zeer dynamisch. En dat, uh, dat is ook met dit uh, nummer. Maar dat uh, is uh, de geleerde band, tenminste het grotere broertje van Dandelion. En dat is Alaska uh, met het uh, tweede album wat ze hebben gemaakt. En dat, uh, dat nummer dat heet uh, The Prophet is nu ook uh, op uh, video uh, te, uh, te zien op YouTube. En... Uh, het uh, album heet Prospero. Ik draai nog geen nummer... en dan uh, mogen de heren nog één uh, nog keer... Uh, wat zeg ik... Uh, ja, dan gaan we nog uh, wat leuks uh, beleven. Dus uh, Sander, dat hoeft niet meteen... nee, uh, hoeft niet meteen in de aanslag. Uh, dus, ja, dat is altijd leuk. Uh, dus ik, uh, even slow down, relax. Uh, <laughs> uh, we, hebben, uh, we hebben nog, uh, nog uh, muziek uh, genoeg uh, liggen. Bijvoorbeeld, uh, ook deze dame is uh, geweest... Ik, uh, ik zou bijna zeggen... Het, uh, ze heeft uh, nog gestaan. Ja, leuk... Met Tim Knol. En uh, Tim Knol uh, stond, uh, stond op uh, Into the Great Wide Open. En daar stond ook zij ernaast. Gabi, lieve en hide and seek. zei al, we zijn er bijna. <lacht> Toen stond de iets overal open. Ah, ook soms echt eventjes... Uh, zo'n moment uh, dat ik denk... Hey, uh, <lacht> even vergeten dat, uh, dat, ik, uh, dat ik hem zelf open heb gezet. Goed, tien over negen. Um, de heren uh, van Canvas Blanco... Arjen, Robert en Joshua. Ze staan... Uh, nou, twee zitten er. één staat er klaar. Dus uh, ik moet het wel goed, uh, goed zeggen. Um, ik uh, ga weer even naar uh, Joshua kijken... Uh, welke uh, nummers gaan jullie spelen? Want uh, er zit nog een verrassing uh, helemaal aan het eind. Uh, het zijn er zelfs drie, hè? Nou, we doen een verrassing aan het begin. Verrassing aan het begin. En, uh, we, en, en dan uh, de twee van jullie zelf, geloof ik je? Ja, dan spelen we The Lost Touch with My en Once Up and Down. Oké, okay. en de... Het nummer wat, uh, wat jullie uh, verrassing is. een cover, maar ik ga niet verklappen welke. Ga maar luisteren welke het uh, is. Uh, hier zijn ze nog een keer. Canvas Blanco. the best wish those days sends you to the principal's office down the hall. You grow up and learn In België zouden ze zeggen: deze man uh, noemen ze Stefke Mirakel. En in Amerika heet hij gewoon Stevie Wonder. En dat was het nummer. I wish! Jawel, dat was uh, de uitvoering zoals uh, Canvas Blanca. Hebben jullie iets uh, met Stevie Wonder, uh, heren? Of uh, is, uh, is dit er toch nog iets van sol, uh, wat uh, door, uh, door de aderen heen uh, spuit, als het ware, of niet? Oh, ho, oh, ja, vertel, vertel. Vertel? Oh, nou ja, er is wel een, een verhaal, maar huh? uh, eigenlijk was het ooit een schoolopdracht. Een schoolopdracht? <laughs> nou, je, je, je, ziet, je, je, ziet, je ziet waar het toe kan leiden. Uh, het wordt uh, gewoon uh, rechtstreeks uh, uitgezonden op de Zandvoerse Radio uh, ja. bij Alternative TVM. Dus we hebben iets uh, iconisch in handen. Dus mochten jullie volgend jaar gewoon op, uh, nou ja, in het glazen huis zitten, ik noem maar een dwarsstraat. Dan uh, kunnen wij altijd zeggen, nou, uh, ze hebben hier ooit uh, nog uh, uh, iets uh, gespeeld uh, met I Wish. Uh, nu, de andere twee nummers die nog uh, van het uh, album afkomstig zijn. Uh, dat, uh, dat album dat heet Call Me Lucky Fat or Skinny. Zo, uh, en een van die twee nummers is uh, The Last Dutchman Mine, om maar wat te noemen. You're gonna burn some gas to agree oh, I'm gonna do it or it's gonna do Dat waren ze, met de Lost Dutchman Mine uh, die je net hebt uh, gehoord. En dan moet ik nog eventjes uh, vragen aan uh, Joshua wat de allerlaatste is voor de, vanavond. Maar dan pakt hij eerst een blaasinstrument. Ik zou bijna zeggen, volgens mij moet dat de klarinet zijn. Of ja, heb ik toch nog wat opgestoken van, van mijn wijze lessen die ik ook nog een keer had toen ik een klassiek programma deed met Jacques Jongmans. Ja, want daar, dat is eigenlijk een klassiek instrument, maar goed. Hij kan ook in de popmuziek gebruikt worden. Joshua, wat was ook alweer de laatste voor vanavond? Het laatste nummer wat we uh, spelen is Once Up and Down. Once Up and Down. safe we were safe we grew colored feathers beneath the rays of the sun always smiling upon smiling upon blessed never down hardly pressed Ties. Goodbye, my sweet paradise. How oh, you kept my space. Ik weet niet of die uh, ook nog op uh, dit album uh, te vinden is. Uh, volgens mij wel, hè? Ja, oké. Okay. Um, dat waren ze. Canvas Blanco. Um, ik zei uh, net, uh, ik heb even nog de doopstil van Arjen een klein beetje gelicht. Zij Rotterdam, maar volgens mij staat er ergens uh, resideert in Dordrecht. Uh, klopt toch? Ik zie je, kijk. Ik moet wel even opletten. Dit moet. Uh, moet uh, nou, goed, maakt niet uit. Uh, we gaan weer even Nederlandstalig werk uh, draaien. Dat is uh, van Mirko en de wijze mannen. En dat uh, klinkt ongeveer zo. You know, young, swear, you know, young, swear, you know, you're, you can. Know well, I'm kissing you, got a kiss in your back, from the kiss in your back dead, yeah. skid to your dad, yeah skin to skin, and you take it there. In between the sheets, no underwear. You blab for me, maybe it's not fair. Public display, well, I really don't care. We tied by the back, baby girl, that's where I don't really get high. Off oh, your love, your low teeth soft, they fit like love. No other love, can place the buff. I'm drunk and took Always think I'm working to you. I'll, I'll take, take that step 'cause you're that Dallas girl that come rock my world. That Dallas oh, earth, but that fight your you work. That Dallas queen who trying to pawn to a king. Yeah, who trying to pawn to a king. Yeah. Yeah. een mooi nummer, Aisha Traidia eh, ooit ook in de finale gestaan van de Grote Prijs van Nederland en dat was eh, de aflevering waarbij eh, Nicole Bus eh, de, de Grote Prijs van Nederland won in 2010 eh, daarin eh, was ook eh, zij eh, te vinden eh, dit eh, komt alweer van het album wat ze eh, dacht ik twee jaar geleden heeft uitgebracht Climax eh, hoorde je en eh, Black Spade eh, was eh, daarbij ook eh, te horen eh, echt eh, soul zou je kunnen oms, omschrijven en uh, als je uh, Aisha hoort, dan uh, kan het ook niet anders. Daarvoor kom voor jou van uh, Mirko en de Wijze mannen. Uh, ik krijg uh, zojuist een foto te zien van uh, Martijn van Waveren, waarbij een, uh, een kleine ukkepuk uh, staat in een, uh, ja, een t-shirt uh, van King Forward Records. Uh, dat was met uh, The One Clueless Friend, toch uh, het eerste album. Zeker het geval. Daarom ga je hem ook horen. Hier is Christina. Same, this will never feel the same. This will never. From which point did we move? going on, but I have to tell you this, before any harm is done, I'm not a type to drink wine, I've always had a hard time, adjusting to codes and a rules, at least, to the end I'm sorry, I'll be a spoiled sport So do you wonder, which card your next will be Playing black instead of orange, breaking hearts instead of free No wonder, we still wonder Don't let blue. Dat was Linda Kreuzen met uh, het uh, nummer Lonely Blues daarvoor. Pristine Ice. En uh, ik krijg dan uh, ook gewoon te horen dat ik soms wel eens een mispeer maak. Ja, yeah, uh, of dat het nou voor de muziek van One Clueless Print geeft, uh, weet ik niet. Maar ik uh, weet wel dat uh, dit gewoon een heel mooi nummer is. Uh, Pristine Ice van uh, uh, Dick uh, en Anton en Martijn en consorten. One Clueless Friend hoorde je daarvoor. Uh, nu nog. De heren van Canvas Blanco nog een andermaal in de studio... maar nu gewoon achter de, de spreekmicrofoons. Uh, heren, uh, vonden jullie het leuk uh, om eventjes uh, Zandvoort aan te doen... ondanks die vervelende drukte op uh, Slans uh, Nederlands Wegen? Ja, ja was dat, dat wel was de moeite waard? Best wel, best wel. We hebben geweldig genoten. <laughs> ja? Ja. ja. Dat nou ja, dat ja ik weet toch? Leuk. Nee, waar zijn we? Katvei. Katvei! Sorry, Santwoord. <laughs> wow. Ga je hey, even lekker je mond zo leuk Goed. Uh, nou, uh, het is niet vreemd hoor. Uh, Jan Lammers is, heeft ooit, uh, is ooit vreemd gegaan. Uh, die is echt als Zandvoort er in Katwijk gaan wonen. Dat, dat, dat, nee, dat, ja, dat vergeven we, maar vergeten doen we het in nee. ieder geval niet. Dus. Nee, het was een geintje. Was ja, een geintje. Ja, dus, uh, maar goed, het maakt niet uit. Uh, in ieder geval, uh, jullie uh, zijn ook druk bezig. Uh, ik had iets gezien dat jullie ook bij NPO Radio 1 geweest zijn. Dat is dat nachtprogramma van, uh, van WNL. Ja, nooit meer wakker worden. Nee, ja, sorry. Uh, Nee. Ja, ik ben er één keer geweest. En toen Sommige ik... mensen bleven erin, zeg ja, maar. Ja, toen, was ik, uh, toen had ik de Rodi Pit nog uh, op en toen ben ik daar ook uh, geweest. Uh, uh, nog steeds wakker heet dat programma. Ja, het was echt uh, tanden buiten. Het was uh, van twee tot vier, geloof ik. Op het moment dat ik thuis kwam, gingen de eerste mensen alweer naar het werk. Dus, uh, <laughs> toen werkte ik nog wel ergens hoor. Dus. Uh, maar uh, op die dag had ik gelukkig uh, een vrije dag genomen. Dus uh, ik wist uh, wat het was. Uh, maar goed, uh, is dat, uh, was dat aangenaam uh, in die studio? Ja, eigenlijk wel. Volgens mij hebben we een hele leuke tijd gehad daar. Uh. Ja. Ja. ja, ik ja. weet niet of jullie dat uh, kan zeggen, maar... Ja, het was, was uh, ja. van wat ik nog weet, dat uh, was, ja. was best wel leuk. Hadden dit een paar ja. uh, bakken ja. koffie uh, nodig om wakker te blijven of wat dan ook? Ja, ja. ja cola, wilde koeken, je weet het al, je kent het. Oké, okay, dus uh, de, de, een beetje de energizers, uh, om het dan maar zo te zeggen. Ik ben nog geen ja. weer gereden, omdat spullen was vergeten. Dus, uh, ja. Ja. Um, goed, uh, dan nog even de vraag, komen er nog optreders aan? Uh, zeker. Ja, zeker. zeker. Uh, aanstaande zondag uh, verrijken we het bokbierfestival Festival uh, in het Ledig Erf in Utrecht. Aha. En uh, half vijf, zondagmiddag. Ja, zondag half vijf. Even kijken, wat hebben we nog meer? Café uh, akoestiek uh, volgende ah, ja. week. In Heemskerk zeker? In... Nee, joh, dat was van december bijvoorbeeld. Oh. Dat is in december. Ja. Maar we, we, we spelen café de stad ze Ja, zeg maar wel wat. Heemskerk dat Ja, En dat is volgens mij in de december... Nee, we spelen volgens mij 1 november oh. bij Song Songday in Utrecht. Ja. In café de stad. En uh, dus dus uh, agenda, ja, ja. het is uh, een redelijk gevulde het Ja. We zijn wil. momenteel ook bezig met een, een kleine Berlijn tour. Even ergens anders heen. <laughs> een kleine Berlijn tour. Ja. In de, uh, woest de woestijnvaders volgens mij. Oh ja, dat is... Ja, ja. Oké, okay, uh, nou ja, dit, dit album is alweer een tijdje uit, geloof ik. Toch? Uh, beg begin dit jaar uitgekomen. Ja, ja. Uh, al plannen weer in de richting voor misschien weer uh, volgend materiaal? Of de Daar doen planen. we geen uitspraken over. <lacht> okay. uh, het borrelt uh, het het wel. Maar ja. ah, we borrelt ja. volgens mij voortdurend bij muzikanten, <lacht> denk ik. Ja, ja jawel, maar het, uh, er komt iets, uh, iets aan te komen. Toch wel? Ja. <coughs> Ik, uh, nou ja, we zijn in ieder geval nieuwsgierig. Uh, nog, uh, nog het verhaal over... vinyl. Wat hebben jullie met vinyl? Ja, Marcus, wat, wat wou je zeggen? Ja, wij hebben ook iets met vinyl, maar, uh, ja, ja, ja. maar goed. Uh, nou ja, kijk ja, jullie dat uh, uh, gewoon iets, iets leuks om het gewoon... Nou, ja. laten we het eens op, op vinyl uitbrengen. Ja, ja. Ja, voor mij een stukje jeugdsentiment. Toen ik ben ja. opgegroeid uh, met vinyl, En... Uh, ja, je hoort tegenwoordig veel... Perfect, uh, per bijna perfect geproduceerde muziek. Ja. En uh, juist de imperfecties in muziek uh, zijn mooi. En uh, zo ook met geluidsdragers. Dus CD is natuurlijk heel handig en klein. Ja. Maar toch de, de imperfecties van vinyl. En ook weer, toch weer de diepte. In, ja, in het geluid daarvan is toch iets, iets anders. Dus muziek in 3D bijna. Zo ah, ervaar ik het. ja, ja dat, dat hoor ik wel eens meer mensen zeggen. Je hoort dan weer even dat ene kleine tikje op die plaat. En uh, dan toch weer even dat... Uh, dat is niet met, uh, met op een cd'tje of een uh, usb-stickje eventjes uh, uitleggen. Nee, het is allemaal nee. zo plastic als de pest nee. natuurlijk. Uh, ik kan me er iets bij voorstellen. Uh, vinden jullie ook dat als je iets uitbrengt... dat het dan ook tegelijkertijd een visitekaartje moet zijn? Uh, is dat ook de reden waarom je vinyl hebt... Uh, het gedaan? of jullie uh, dat uh, gedaan hebben, van uh, iets gewoon iets extra schermen? Ja, de, ja. ja, ja, totaal ja. pakket. wel ook. Ook de de, de het artwork is uh, bijzonder mooi geworden met ja, medewerking van uh, illustrator Jerry Noordegraaf. Mm -hmm. uh, ja, die heeft eigenlijk bij elk liedje helemaal zien we losgegaan. Mooi ja. werk erbij gemaakt. Dus, ja, ja dan, dan wordt het verhaal van het. Van de muziek wordt dan extra versterkt met iets tastbaars. Waar je dat ja, in de digitale wereld natuurlijk niet zo goed voor elkaar krijgt. Nee. En uh. Uh, ja, dat, dat, dat hardcopy cd'tje of vinyl, dat kun je dan toch weet pakken. Dat, dat, dat ruikje, dat... Uh, vinyl ruik je echt, ja. Ja. ja. ja, dat heeft dan toch een extra dimensie. Uh, ja, dus uh, daar, daar geloof ik wel in, in, in. Ik denk ook juist in, uh, in alle ruis en aanbod van, uh, van muziek die er tegenwoordig is... Dat, uh, een prettige bijkomstigheid is dat je gewoon iets hebt wat gewoon al voor je uitgekozen is, zeg maar. Wat er is wat concreet is, wat afgebakend is. Hè? Want als je iets op Spotify luistert bijvoorbeeld, ja, dat, ja. dan blijf, dat kan maar door blijven gaan. En op een gegeven moment hoor je niet meer waar het begin en het einde was van zo'n album. En een album is toch een verhaal eigenlijk met een kop in de staart. Ja, nou zo ja. Zien het, we dat wel. Moet het een soort luisterboek zijn? Is, het de, is dat ook een beetje jullie ja, oog? Misschien wel een beetje, over? ja. Uh, ja. uh, want we hadden het ook over. Van bijvoorbeeld dat er muzikanten in Nederland zijn. Die, ja, die, die, be, be, ja, die benaderen de muziek eigenlijk bijna op een literaire manier. Uh, hm. Doen jullie dat ook? Zitten jullie ook wel eens met een scheef oog uh, te kijken. Bijvoorbeeld naar een verhaal waarvan je op een gegeven moment. Hé hey, daar kunnen we wel een muziekstuk over schrijven. Is dat, uh, ja zeker. Ik yeah? denk, denk uh, in een bepaald opzicht is het een soort van jeugdboek uh, op muziek. En ja. dan uh, denk ik toch ook wel aan de klassiekers van uh, Mark Twain. Zoals Tom Sawyer. of ja. uh, En dat is het toch al... Uh, uh, ja, aan de ene kant de kinderlijke invloeden. Maar ook al uh, toch zeker klassiek. In, uh, ja. een bepaalde... maar, maar dat je dat dan verwerkt in een muziekstuk. Bijvoorbeeld, uh, zoals, ja daar ontleent je je muziek eigenlijk ook wel voor. Dat je zoiets eigenlijk als een uitgangspunt kan nemen. En dat je daar een, een, een, een song over kan schrijven. Ja, ja het zoals The Lost Dutchman Mine is eigenlijk zo'n liedje. Ja, en, ja dat, dat, dat had ik ook uh, de, daarbij. Dus, ja, ja, het is een uh, legende uit het Wilde Westen. Ja. Van een schat, uh, een enorme goudschat die nooit gevonden, teruggevonden is. En die is nog ergens begraven ligt. Ja. Dat, dat gevoel dat had ik er ook een beetje bij. Dus uh, ja. ja, dat klopt wel. En uh, je kan er gewoon een er hele website gewijd. En er zijn nog steeds mensen die nog steeds op zoek zijn. Dus dat, dat leeft. Ja, dat, ja is dan, dat, dat, is, dat is wel mooi. Als je daar dan een, een liedje over schrijft. Ja, uh, je denkt de uh, laatste ronde in de kroeg. Maar dat is, het, dat is het dus niet hoor. Dat is gewoon een microfoon. Uh, snoertje wat, uh, wat opgeruimd wordt. Um, ik vond het ruiselijk dat jullie uh, geweest waren, jongens. En dus, uh, gedaan. Ik, en ik, uh, gedaan, ja. ik vind, het, uh, vind het nog toffer als jullie nog een keertje terugkomen. Nou, uh, maar, dat uh, doen we graag. Ja, denk ja. Zeker. Heren, dank jullie wel. En graag tot een andere keer. Goedenavond. Okay. dat waren ze. De heren van de Canvas Blanco uh, nog één. Uh, nou, we hebben, we hebben nog wel wat. Uh, dit sluit er een klein beetje op aan. In My Tree. Uh, dat nummer uh, heet Miller's Land. En komt van hun laatste album Push the Blow. Wat vorige maand is verschenen. A scarecrow standing on Miller's land. There's something about it I don't understand. During the night, it sometimes cries at the moon. It weeps with the willows and dances in the wind. While the light of the moon shows a tear on its skin. At night, you can hear cries at the moon. And he wipes the tears from his face He knows he cannot be saved And it sways the night away Only at night, never during the day Miller's Land van uh, In My Tree. En het uh, album heet uh, Push the Plow. Uh, zoals uh, Paul Verschuur dat geschreven uh, heeft. Hij is uh, een van de twee, nou eigenlijk zijn het er uh, meerdere die, uh, die daaraan uh, meegewerkt hebben. En uh, dat, uh, dat is dit, uh, dit resultaat geworden, zegt ook iets, dus. Weer over het verhalende karakter van een, uh, van een song. En dat hebben ze dus perfect uh, verweten te verwerken in dit uh, nummer van ze. Het is uh, nou ja, bijna drie minuten voor, uh, voor tien. En dat uh, betekent dat ik er nog eentje kan, uh, kan pakken. Uh, en dan zeggen Marcus en ik altijd uh, even in, uh, in koor. Tot volgende week. Uh, en uh, dat is uh, deze ploeg uh, figuren die uh, vorige week uh, zijn geweest. En dat, uh, dat zijn uh, Wolfie en Omar En dat nummer dat heet Everybody. Dag! I was born in a country where people play it safe. They say don't stick your head out.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 Oh, baby My boy goes, ba, ba, bum, yeah, yeah. And as the sun comes down, we raise a glass up high. Go ahead and give me some other jumps my boy goes.